Geblesseerd raakte twee minuten geleden. Ik kreeg een knal, knal op achter op zijn hoofd van een speler van Allianz. En nou, ja, dat hoort natuurlijk niet op zelf eigenlijk. Maar dat betekent wel dat we hier nog steeds aan het voetballen zijn. En dat de doelman van Allianz die bal kan oppakken. Remon nee, Ik ga kijken waar hij even spelen. plaats dan diep richting eh, de spitsen. Maar ik kom weer goed tussen. Want hier kan we niet helemaal bij komen. Jozef die moet corrigeren. Kan het ook niet. En is het daar aan de rechterkant? een Allianz eruit gaat. Dan moet dat wel eens komen. Die pak die bal rustig op. En zal meteen weer snel in het spel brengen richting Kim Jones. En bal is in de Dan meteen door naar Gijs hij is Jan Het dus kan niet erbij komen, ja, kan er goed bij komen, dat betekent wel dat die bal over zijn en ingaat en dat er een ingooi komt van Bloemendaal wordt snel genomen. Nou, en dat is een baai die, die moet erbij komen, kan waar die val pakken, pak hem ook vast, en wordt dan één keer weggetrapt die bal, en is een halenkorving die meteen weer terugbrengt, richting Kuit, en die wordt dus een overtreding op Rick Kuit dus achter in zijn rug, en dat betekent dat er een uh, vrije trap weer komt voor Bloemendaal het was uh, Govert uh, Haklaar, die, die gewoon uh, in zijn rug zong, en Tim John uh, legt die bal klaar om uh, te gaan uh, trappen, en nou is het, uh, moet je even wachten die bal terug is, helemaal, uh, want uh, die is een heel land weggetrapt door de Allianz. Maar die bal die moet gewoon terugkomen. En het is Tim uh, John die hem klaarlegt met, uh, met uh, Gijs-Jan Poelgeest. Even kijken wat ze gaan doen. Dus gaat hij trappen of gaat hij een actie maken? Gijs-Jan legt hem klaar. Gaat kijken waar die heen kan gaan. Nee, toch in plaats van dan en Tim Nee. Laat het... Uh, oh, wat is dat nou voor actie? Ik ga even kijken wat ze nou gaan doen. Het is ja, gewoon nieuwe schot van Tim John. Ah, jongens een rolletje, dat is totaal geen gevaar. En dat betekent dat de Allianz er meteen uit gaat komen. En dan moet Scheisschouw goed ingrijpen. Doet hij het ook? Het is dus Weer die hem goed doortransporteert. Maar dan is de Allianz die weg kan komen. Wederom Weer. Weer aan de rechterkant van het veld. Meteen naar Wouter Woutersnel. Wouter snel. gaat er richting het stadsgebied. Moet dan een actie maken. Doet hij dan ook? Moet hem dan doorplaatsen eigenlijk. Legt het dan voor zijn linkerbeen. Weer het Maar die bal die gaat ver en ver over. En dat betekent dat het gevaar geweken is voor, uh, voor de keeper van Allianz. En uh, dat hij hem rustig kan oppakken, Raymond Heeserik. Uh, en dan is er nog enkel gevaar meer voor Raymond. En die gaat echt leggen. Klaar. Die gaan kijken waar hij een kan trappen. Deze keeper legt een altijd midden in het doel. En dit is toch een vreemde actie. Want als je een keertje verkeerd trapt, dan kan je hem zo om je horen krijgen, natuurlijk. Maar hij ligt hem te en gaat kijken waar hij één kan trappen. neemt ze tijd. Plaatsen dan meteen weer richting die spits. Dan moet de Bloemendaal aan de left zijn. Is het daar toch weer weer die er goed tussen komt. Die weer die meteen die bal weer goed overpakt. Maar er wordt het vrij trap gemaakt door de nummer 9 van, uh, van Allianz. Remco van Zijl. En het is Alek korting. Die snel die bal gaat nemen. Nee, kan niet snel nemen. Is Wilke Klooster die wil gaan trappen. Wilke Klooster gaat kijken waar hij één kan spelen. Plaatsen aan de linkerkant van het veld naar uh, en die is niet goed genomen. Daar kan Jeroen de Dikke niet bij komen. Dat is een hele slechte vrijtrap. trap. En dat betekent dat Allianz een de rechterkant eruit kan komen. Maar Jeroen de Dikke blokt hem goed. En dat betekent dat hij om geen stap verderop komt. En dat hij wel dus over de zijn heen gaat. En dat het hier in deze wedstrijd elk moment rust kan zijn. Met de stand uiteraard nog 0 tegen 0. Oké, okay, dankjewel Tjerk de Blauw. Dus uh, ja, met slag voor rust 0 tegen 0. Gaan we even kijken naar uh, ja, de Jubilar League. HFC Harlem speelt uh, uit tegen Telstar. Natuurlijk de derby hier in de regio stond voor met 1 tegen maar op slag van rust heeft HC Haarlem ja, toch nog een doelpunt gemaakt. En daar staat het op dit moment dus 1 tegen 1. Dat was uh, Sacramento van Middle of the Road.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 Ja, ik word weer ke keurig netjes gewoon uh, gecorrigeerd. Maakt niet uit, maar ik begin bij, uh, bij Mali. Uh, want uh, schilderijen maken, uh, mag je zeggen, hè? Hoelang, ho Hoe ja, lang doe je dat al? Nou, ik doe het uh, fulltime, uh, sinds precies 20 jaar. Ja, dus is al, dat is al een uh, lange tijd dan. Een lange tijd, ja, en sinds uh, uh, 1991 exposeer ik ook.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 Met Road to Nowhere En daarvoor KISS met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 Nee, ik ben al 60, dus. Uh, <laughs> Merkt u het dat u nu weer voor het eerst op het schaatsen staat? Ja, ik heb veel geskild. En, uh, en dat kun je onder de schaatsen, kun je skillers onder doen. En dan, uh, nou, dat ik daar een voorbereiding op, uh, op tijd, zeg maar.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 Die kon een tikje geven. Maar Bas van wel stond er goed bij en kon die bal oppikken. En dat betekent natuurlijk nog een stand hier, schijsje aanvoerest, gaat die bal ophalen. legt hem dan op de rote van de middellijn hier om die vrije trap te gaan nemen. Broek nou helemaal naar voren. Alles in, in van alles wat kan, naar de voorhoede komt die bal. Helemaal aan de rechterkant. Na nou, de korving. Die staat er vrij als wat. Kan opkomen. Moet dan een, een, een, een kampbeweging maken. Doet hij nou ook goed. Plaatst hem even terug en wilkom. Wilke klooster. Meteen weer aan de rechterkant door. Naar Woutersnel, Woutersnel kan niet bijkomen. Nee, het is aan de korving. Die bal goed doorpikken. En het is nog steeds vrij. En het is nog steeds uh, Bloemenaal nou die de bal heeft. Nou, nou is die een goed duel aan gaat. En is daar Tim Beren. Die onderuit gehaald wordt. En weet erom een vrije trap. Voor het Op het middenveld. Dat is wat midden van het middenveld van Allianz. En dat betekent geen Gijs Champoelgeest die dan die bal neemt. Dat is uh, Tim Jones. Tim Jones. Plaatsen door naar Beren. Kan Beren erbij komen? Nee, Beren kan er niet bij komen. Maar er zit Poelgeest die goed corrigeert. Heer. En die plaatsen dan door naar, de naar uh, Thijs naar Hofke. Thijs Hofker. Heeft die bal aan zijn voeten. Gaat kijken wie hij een kan spelen. Wordt dan neergelegd? Nee, wordt niet neergelegd. Daar is het kuit. Die komt net niet uit. Moet hem dan weer naar plaatsen? Tim Jones! Ja! ja. Tim Jones is gehoord.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 Maja, ik, mij, ja, ik, mij, ja, ik, mij, ja, ik, mij, ja, ik, mij, ja, este alo, I love I Picasso ik Și sunt voi dar să știu n-o cer nimic Vrei să pleci dar nu mai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 face a ma, no mano no mano no, ma, no ma,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 Absoluut, maar ik wil toch even een paar dingen rechtzetten. Oh. Het zijn geen 36 mensen in zon voor die uh, de kunst uh, beoefenen. Het zijn er uh, meerdere, het zijn er een paar honderd.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 Uiteraard. Als de mensen goed en, naar elkaar en, luisteren. En, en, en, wat ik het leuke vind van, van, van dit festijn is dat zoveel mensen echt met, met enorm veel plezier naar Zomer komen en echt genieten. Dat vind ik fantastisch. En daarom zeg ik: ja, kom rustig met z'n allen naar Hobbyhart, aan het gastheidsplein 6. En kom genieten van een drankje en een hapje en van de schilderijen.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 ...kans op kans... ...bij die twee keer alleen... ...voor de doelman... ...wouden snel... ...nou, het is ongelooflijk... ...maar we hadden hier al 3-1... ...had al gewoon voor moeten staan... ...in die wedstrijd... ...of 3-0... ...ja, en als je ze zelf niet maakt... Dan weet je gewoon, nou krijgen een keer een bal om jongeren. En dat gebeurt er ook in deze wedstrijd. En dan moeten we het dan nou opnieuw gaan aanzetten. We doen hem aan de rechterkant van het veld met Tim Beren. Kan Tim Beren erbij komen? Nee, het is de Allianz die erbij komt. komen. schijnt Jan die meteen weer goed naar voren knalt. En het is de Allianz die de bal weer uit de verdediging weer te halen. Tim Jones, pak je bal weer op. En gooit hem aan de, de linkerkant en Jeroen de Dikke. Jeroen de Dikke kan er met die bij komen. En dat betekent dat Jon er goed bij komt. Joan heeft de bal goed weg. En dat betekent dat een ingooi komt voor de Allianz aan deze, aan deze kant. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of er gevaar oplevert voor Allianz. En anders dan gaan we zo. Terug naar de studio. Allianz aan de rechterkant van het veld. Met de nummer 23 die balken ingooien. En is het toch uh, jouw zotknie bij te komen. Uh, Kuit, Kuit, helemaal goed vrij. Ah, en dan staat Jeroen te dikker te kijken. En is het is wederom Kuit die een goed eind. Kuit, uh, dus die net ook een hele mooie actie maakte met Tim Jones. En daardoor kwam die goal uit. Maar is het is hier uh, Allianz die weer uitkomen. Toch is het wederom aan de rechterkant. Is het Wout Snel die de bal wil pakken? Snel. moet een actie gaan maken. En nog steeds die bal op zijn voeten. Uh, gaat kijken wat hij doen kan. Komt Wout Snel naar uh, Toon Beren, Toon Weer, Pak die bal. Aan de linkerkant. Uh, moet we dan gaan voorzetten? Nee, gaan er steeds stadsgebieden. Plaatsen we dan de Wout En wat Stel kan er net niet bij komen. Dat betekent dat die doelman uh, van uh, AZ Azet, Ray, Raymond uh, Heeserik, die bal kunnen oppakken. En dat betekent hier dat die stand nog steeds 1-1 is. Oké, okay, dankjewel, Sjerk de blauw. Spanning dus alom bij Allianz Bloemendaal. Nou, straks voor het nieuws nog even een laatste update. Maar nu eerst de Puma's met Zij Maakt het Verschil. Mm.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 Is geen slap excuus voor wat ik graag had willen zijn, geen droom, geen.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 Leven. Wat met ontloot staat geschetst, kan met kleur worden ingetekend. Tussen nooit iets aan de hand en van alles te bereven.